Profvoetballer Virgil Misidjan moet vier maanden de cel in... voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een man van 68. Dat gebeurde tijdens een verkeersruzie. Het slachtoffer liep een gecompliceerde enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op. Misidjan kwam in Nederland uit voor Willem II. Hij speelt nu voor een club in Bulgarije. En de gegevens van ruim 5000 studenten van Saxion Hogeschool zijn zeker een dag openbaar geweest door een datalek dat was bij het bedrijf van de hogeschool waar boeken kunnen worden besteld. Onder meer het adres, e-mailadres en de boeken stud die studenten hadden besteld lagen op straat. En de gegevens zijn inmiddels offline gehaald en het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer nog vanavond en vannacht droog, de temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden. Het is erg helder.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 Corey hielp met het schrijven van teksten en na anderhalf jaar te schrijven stond Stone Sour weer terug op de kaart. En in 2002 brengt de band zijn eerste album uit. En, uh, en uh, dat eerste album bestond vooral uit num veel nummers van demo's.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 thirty thirty one fifty stones out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 De volgende band behoeft eigenlijk weinig introductie. Van het album Blessed the Child is hier Nightwish met The Wayfarer. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is de band die in deze uitzending centraal staat: Hier de Stonesour van hun uh, meest succesvolle album. Come Whatever May is hier het titelnummer: Come Whatever May.